12 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Tilburg roept inwoners op om alleen naar het centrum te komen voor een noodzakelijke boodschap. Volgens de gemeente is het te druk. Kom in het weekend niet tussen 2 en 4 uur 's middags en als u komt dan het liefst alleen, schrijft de gemeente op de website. Tilburg vindt het goed dat lokale ondernemers gesteund worden, maar bij voorkeur door de weeks. Een flat in de stad Groningen is voor de tweede keer binnen 24 uur ontruimd.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 De New Yorkse politie heeft duizend agenten op pad gestuurd om de social distance regels te handhaven. Het is mooi weer in de Amerikaanse stad, waardoor veel New Yorkers erop uittrekken. Agenten patrouilleren te voet, per fiets of in de auto. En ook in de metro wordt gecontroleerd of er genoeg afstand wordt gehouden. Sinds half maart zijn er vanwege de coronamaatregelen in New York 60 arrestaties gedaan en zo'n 350 boetes uitgedeeld. Een supportersactie van voetbalclub Kambuur heeft in twee dagen tijd ruim 45.000 euro opgeleverd. De club uit Leeuwarden wil via een kort geding tegen de KNVB alsnog promotie naar de eredivisie afdwingen. De afgelopen dagen konden supporters met hun auto door het stadion langs de tribune rijden en een vrijwillige donatie doen. Dat zorgde voor kilometerslange files rondom het stadion. De opbrengst van de actie gaat volledig naar de juridische procedure die Kambuur heeft aangespannen. De zaak dient 8 mei.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 Welcome, children of the Future. The time has come to celebrate the final gathering. You reach the point of greater intensity. Enter in the world. Beats, rock the like, funky uh, beats, the uh, funky beats. If real like the funky beats, funky beats, funky beats, funky beats. If real like the funky funky beats, funky beats, Solche Höreindrücke bezeichnet, die uns belästigen und ärgern. Lärm zerstört die innere Ruhe des Menschen und macht krank.